Jan Volkertzoon Een hoorspel voor de jeugd, geschreven door Dick Dreux en geregisseerd door Jan C. Hubert. Dezelfde en laatste deel, Jan is vrij.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 Ridder Jehan van Burselen, doe uw aanklacht. Dan zeg ik, voor uw graaflijke hoogheid, en ten overstaan van dit edele gezelschap, dat ridder Koenen van Randzaten een leugenaar is en een bedrieger. Dat hij zijn riddersporen niet waardig is, en dat ik hem uitdaag tot een tweekamp opdat het recht zal blijven. Stilte! Een tweekamp.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 Jehan springt naar voren. En dient de heer van aan een slag op de helm toe waarvan hij zuizenbalt. Kijk, kijk, kijk, kijk. Hij wekt twee stappen terug. Jehan volgt hem. En slaat wat hij kan. Ach, maar heer Koen vangt alles op met zijn schild. Hij keert zich half om. Jehan dringt langs hem heen. En. Ah, een slag die hem op de knieën werpt. Hij buigt het hoofd. Heer Koene komt locht naar voren. Als hij nog één slag kan geven is het gedaan met Jehan. hand. erbij, en dichterbij komt Heer Koene. Hoog heft hij zijn klots. Maar nu, vlug als de weer ligt, springt Johan weg. En ranselt op de nu in verwarring ragende de ridder in. Nu komt Heer Koene weer terug. Daar krijgt hij een snelle slag tegen zijn lombeschermde knie. Hij voelt! Meteen is Jehan bij hem, knielt op zijn borst en rukt hem de helm af. Heer van rondzaten. verklaar Verklaar je, je overwonnen of moet ik verder gaan? Nee, jonge ridder, ik, ik heb voor. Bekend dan dadelijk voor onze heer Graaf, de technologen... ...en bedrogen hebt. Ik, ik heb geloven. Leerkracht. mogen wij vergeven. Die jongen, die Jan Volkerszoon... ...is geen lijp eigener... ...maar een westpreek. Ja, ja, en... Zie je, hier, hier gaat de waarheid. Is uit deze ridder geklopt! Breng <tie> <tie> de verslageren er naar binnen, knechten. Ik zal recht spreken. Ik hoop dat het zo Heren van Heemskerk en Randzaten.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 U hebt het toch allemaal voor mij verloren? Manneke, manneke, nou ben je een tijdje met ons meegedrokken... ...en nog schijn jij niet te weten dat een zwerven helemaal niet meetelt. Wij speellieden, wij maken mooie muziek. We zingen, we kokelen, we dansen. De poorters en de vrouwen die zien en horen dat graag. Maar als we niet meer kunnen, dan lopen ze ons voorbij. Zo is het altijd geweest en zo zal het nu ook gaan.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 Is het zoals Jeroen zegt, Iselda? Ja, zo is het heel zeker, heer ridder. Luister dan ook eens naar mij. Ik ben opgegroeid als een jonge kasteelheer. Ik wist helemaal niets van onderzaten of zwervende gezellen af. Tot ik net als die ridder uit de Duitse landen minder streel wilde worden. Toen ik jullie ontmoette, had ik honger geleden, Echte honger, want ik kon geen penning verdienen. Dat kan ik me denken. Je speelde er warmelijk.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 Het was dus helemaal geen spelletje. Misschien hebben we wel wat erg snel en streng geoordeeld, Jeroen. Zou een ridder een hand van me aannemen, heer Van borstelen. Of een ridder dat zou doen, weet ik niet. Maar jullie oude vriend, Jehan, graag. <laughs> en, hoe is het met Peter Viertelo? Nou, hier is mijn hand, Jehan. Ik zie dat ge u nog steeds grote zorgen maakt. Uh, misschien kunnen we ergens instrumenten lenen. Meester Viltolo, ik heb een plan. Luister, ik... Hé, hey, waar is volk Volkert zo Is er net de wagen uitgeglipt? Snijf van het zitten, denk ik. Ik zag hem naar voren halen. Die is een te gaan opzoeken, natuurlijk. Wel, luister naar mijn plan. jongen wat? ben je daar? Wou je misschien de gilde van een tijdje dragen? Oh, Mij te zwaar, meester. Uh, uh, meester, dat gild waar u over sprak, dat, dat, dat schilderschild. Ah, mijn jongen, praat nou niet alder over schilders, want dat bedoel je niet. Het woord zegt toch dat dat gezellen zijn die wapens op schilden zetten? Spreek van malen, dat is wat jij wilt. Dat betekent met verf werken.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 Al, al die prachtige vlaggen, die, die heren en edelvrouwen. En, en De zonneschijnen, die speerpunten. Ja, ja, ja, ja. nou je het zegt. Gek zeg dat ik daar nooit op gelet heb. Tja, maar. al kon je dat nou afmalen, Jan Volkertsson. Wat moest je daar dan mee doen? Zoiets kan immers niet in een kerk hangen. Nou, ik, ik, ik, ik heb zo wat nagedacht, meester. Zo, waarover? Nou, in Heilen, hè.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 ...met een verering erop voor Sint Joris, hè? He, he, mannetje, mannetje, jij bent Pieter hoor. Dat hebben ze zelfs in Enkhuizen en horen nog niet. Nou, en dat zijn toch grote steden? Mooi, dat is heel mooi. Maar hou het goed voor je.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 Sterkje bedelaars is dit. Ja, zeker, heer Graaf. Bedelaars zijn ja. we. Ja. Twee slechte ridders ontnamen ons alles wat we oh. bezaten. We hebben wat speeltuig geleend. We hopen dat de glorieuze graven van Holland en West-Friesland ons zal willen aanmoedigen. Ja, ja, Ikzelf. Ach, ik ben maar een povere speelman. Ja. Ik zal met de bedelnap rondgaan. Ja. Goede dames, ja. iedere heren. Voor arme Jij <grijpteel> Jehan van Borgzullen. <grijpteel> Hoe zie je er nu weer aan? <grijpteel> goed, goed, goed, speel maar. En weet dat de Graaf van Holland en West-Friesland je gezellen goede kleren, mooie speeltuigen en twaalf ponden zilver zou geven. Oh, ja. Grootmoedig is de Graaf van Holland. Schone dames, edele heren. Volg zijn voor. Speel, meester Veerteloof. En laat de hele wereld horen dat Graaf Floris een hart heeft, dat goed is en groot. Voor edel en onedel. Voor west en Hollander en zeeuw. Lieve Graaf Floris! En het feest duurt tot laat in de nacht.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 van Heskes als Virtulo, Dick van Zand als Jehan, Irine Poorter als Iselda en Frans Somers als Jeroen. Het verhaal werd verteld door Dogi Vulgami. De regie had Jan C. Hubert.